U heeft hem al beantwoord, uh, uh, wethouder. Want uh, daar staat onder het beleidsveld inzicht en vervolgens implementatie. En uh, er staat steeds Q2, dus tweede kwartaal. Dan dacht ik, nou, die wethouder die kan er wat van in de omgeving doen, dus ze drie jaar over. Dus dat is wel heel ambitieus. Uh, maar u heeft antwoord gegeven dat u streeft, als ik het goed begrepen heb, wat u tegen de inspreker zei, naar uh, zomer volgend jaar. Dat zijn in eerste instantie onze opmerkingen, president. Dank u wel, heer Mettes. Wij gaan verder met de heer El Gabali GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, heel kort. Um, ik sluit me aan bij de woonvisie. Wij wachten daar met smart op. Ik denk iedereen hier in de raad. Het is mooi dat het, iedereen dat ook doet. En wij kunnen daarbij ook niet wachten op de, eigenlijk alle beleidsvelden bij duurzaamheid. We hopen dat die ook heel snel komen. want wij heel erg veel waarde hechten aan uh, duurzaamheid en aan het klimaat. Gelukkig. Um, wel, heb nog een vraag? Als ik kijk naar de hele beleidsagenda... en ja, ik ben nieuw hier... Dus zie ik dat we een heel druk jaar hebben, dit jaar, 2019. Maar zie ik, vervolgens, dat wij 2020 en 2021 best wel weinig staat. Betekent dat dat wij dan een paar vrije dagen kunnen opnemen... of uh, ligt daar iets anders tegen grondslag aan? Dank u wel. Dank u wel, heer El Gabali. Um, wie van gemeente Belangen-Zandvoort mag het woord, Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Ja, ik, ik, ik moet u zeggen... Uh, het, het duizelt, hè, als je dit zo gaat bekijken... En... Ik zou mezelf echt heel knap vinden als ik hier echt wat van kon brouwen. Kijk, um, u heeft de beschikking over een ambtelijk apparaat... die voor u kan nagaan wanneer wat ook weer gepland stond. Voor mij is het een paar dagen werk om dit allemaal uit te zoeken. En uh, ja, die dagen die heb ik niet. Werk gewoon. Het is maar een, een bijdingetje, hè? dit... Dus ik kan dat ook helemaal niet uitzoeken. Wat ik hier wel een beetje vervelend aan vind, is dat u ons vraagt om het vast te stellen. En daar begin ik dus niet aan. Want iets wat ik dus niet kan onderzoeken, omdat het gewoon dagenlang werk is, ga ik dus ook niet vaststellen. Dus ter kennisgeving wil ik dit best aannemen. En uh, ik, uh, ik vind het heel vooruitstrevend wat hier allemaal staat. Maar uh, ik, ik uh, kan dit niet accorderen zomaar. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Dan steken wij schuin over naar de partij van de. Een interruptie of een uh, vraag. Misschien van Misschien kan ik mevrouw Hendricks. Van der Veld helpen, maar aan ons wordt ook helemaal niet gevraagd om dit uh, vast te stellen. Het wordt inderdaad gewoon ter informatie aan de Raad uh, gestuurd. Dus dat daar ben ik inderdaad zeer met mevrouw uh, Van der Veld eens en voor mij is het college dat ook. Maar meneer Hendricks, bent u het dan niet met me eens dat hier staat, het college vraagt de Raadscommissie de bestuursagenda te beoordelen op volledigheid? Dus als er iets niet volledig is, is het nu de schuld van de raad dat het er niet in staat. De bestuursagenda te beoordelen op prioritering. Als wij dus de prioritering gemist hebben, is dat onze schuld geworden. Want de raad wordt erom gevraagd. Met de raadscommissie de haalbaarheid van de bestuursagenda te bespreken. Als wij dus niet aangeven dat haalt u niet of trekt dat naar voren... is het weer wederom de raad. De effecten van gewenste aanpassingen te bespreken. Wederom de Raad. Als we het nu niet doen, dan zeggen ze u heeft uw kans gehad. Nou ja, dus vandaar. Prima, dank u wel. Dan steken we nu schuin over naar de Partij van de Arbeid. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Gedurende de avond zal mijn stem steeds lager worden, maar dat is een klein virusje. Um... ...op het gevaar af dat ik meneer Koper genoemd word vandaag. De uh, Partij van de Arbeid ziet een, uh, een zeer ambitieuze agenda... ...en de uitvoering uh, uh, ervan uh, ligt natuurlijk op het bordje van het college. Um, die ambities hebben we met elkaar vastgesteld... ...en we zullen de uitvoering daarvan ook nauwlettend uh, volgen. Het voorstel zoals dat hier ligt, uh, is een pittige, pittige belasting. En uh, ik hoop ook van harte dat die ambities waargemaakt worden die erin staan. Um, tenminste de tijd waarin het uitgevoerd wordt. Als het gaat om prioriteiten, volledigheid wordt er gevraagd... en prioritering en uh, haalbaarheid. Nou, die haalbaarheid die leg ik graag bij u neer... want per slotverdekening bent u voor de uitvoering. Dus daar heb ik hoge verwachtingen in. Als het gaat om de prioritering... Dan zijn de opmerkingen al genoemd die wij als Partij van de Arbeid belangrijk vinden. Dat is de woonvisie die staat voor het tweede kwartaal. En ik, ik, ik vind het wel aardig wat meneer Kramer van OPZ zegt. De eerste dag van het tweede kwartaal is wat mij betreft ook een hele goede dag. Dus daar sluit ik me graag bij aan. En dat geldt ook voor de opmerking van collega Mettes over de Duinstraat en de brandweerkazerne en de omgeving. En daar laat ik het verder bij. Dank u wel. Mevrouw Koper, dank u wel. VVD, de heer Hendricks. Ja, dank u, voorzitter. Um, voor ons ligt voor mij een mooie aanzet voor een, uh, een bestuursagenda. Uh, het is goed om te weten wat, wel, welke planning het college uh, globaal voor zich ziet. Um, ik, ik, ik zou wel willen pleiten dat we dit ook oppakken... en met dit stuk in de hand toewerken naar een soort raadsagenda. En de vraag of dat dan de taak van het presidium of van de griffie is... of uh, van, van, van welke gegeven ook, ik denk dat het presidium daar een rol in heeft... In samenspraak met het college en het apparaat. Maar ik zou graag een, dit willen gebruiken om ook een raadsplanning te maken. Dus dat we niet alleen weten dat het Q2 2019 wordt, maar dat we ook weten dat nou, het wordt de vergadering van uh, juni bijvoorbeeld. Dat we gewoon uh, kunnen plannen en dat daardoor de agenda's van de raad ook wat evenwichtiger worden. Dat we niet raadsvergaderingen hebben met één of twee agendapunten. en dan volgens een raadsagenda die uh, over twee avonden verspreid uh, moet worden. Voor mij kunnen we dit daarvoor uh, gebruiken. En het is goed dat tegenaan aanzet de uh, licht. Dat vraagt ook dat we de planning. Uh, wat concretiseren. Dus dat we niet per kwartaal gaan plannen... maar zeker voor de komende kwartalen dat we dat redelijk per maand uh, kunnen doen. Dat moet volgens mij uh, haalbaar zijn. Um, ja, Eén concreet punt wat me nou even te binnen schiet, voorzitter... is dat er bij um, beleidsveld 4.3, de grondexploitaties, staat... dat de grondexploitaties in de voorjaarsnota, uh, staat het dan in tussenhaakjes uh, achter. Ik denk dat de grondexploitaties toch ook wel apart uh, stuk uh, uh, moet zijn. Dat dat niet, maar ik weet niet hoe ik dit uh, daarin moet lezen. Uh, maar vooral voorzitter denk ik dat hij ook, en ik denk ook, maar dat is allemaal weer het, het fijnslijp. En dat, daarom is het goed dat dit stuk te ligt, dat we ook kunnen aanschrijven van hoe we hem in de toekomst hebben. Uh, het zou misschien ook al schelen als we niet vakjes per jaar hebben, maar per kwartaal. Dat je ook de kruisjes ziet verschuiven in de loop der tijd. Zeg maar dat je in één keer inzichtelijk hebt hoe alles verdeeld is over de kwartalen. Dat ze dan wat leesbaarder maken voorzitter. En daar wil ik het graag bij laten. Dank u wel, heer Hendricks. Dan gaan we naar D66. Ik zie de heer Van Marlen. Dank u. Um, ik kan me wel vinden in de, de woorden van de GBZ. Want ik heb ook uh, heel veel moeite gedaan. En uh, heel veel uren besteed om precies te kijken wat hoort nou waarbij. Want we hadden een keurig raadsprogramma vorig jaar opgesteld. Daar kwam echt een prachtig uitvoeringsprogramma aan, aan vast. Waarin je dat uh, goed uh, terug kon zien. Hoe dat uitgevoerd zou worden. Vervolgens de programma begroting zat helemaal anders weer in elkaar... en dit sluit dan weer aan op de programma-begroting. Um, dus uh, het is inderdaad wel een zoekplaatje... en ik verzoek ook eigenlijk om hier eenduidigheid, leesbaarheid... het voor ons even wat simpeler te maken... om dingen ook gewoon beter te kunnen plannen... en te kunnen prioriteren en in te kunnen zien waar we het nou over hebben. Het is een verzoek. Um, uh, een punt uit het raadsprogramma is onder andere... gerichte ambities, het derde punt waar we krachtig op inzetten om tot concrete resultaten te komen. Nou, we hebben de planning, complimenten daarvoor. Maar het gaat natuurlijk wel om, hè, we hebben al bijna een jaar erop zitten... dat we over een paar jaar, en vooral 2019... zie ik nu al dat we heel veel resultaten gaan halen... dat we die complimenten dan ook krijgen voor die realisatie en uitvoering. En daadkracht stellen wij van D66 op prijs. We zullen het bestuursprogramma dan ook uh, nauwlettend volgen... en als het kan, uh, per kwartaal een update... He, kan als he, ter informatie naar de raad, zodat we ook kunnen zien wat schuift er door, wat verandert er he, met alle realiteit die er natuurlijk ook is. He, want we kunnen niet op de op de stip uh, nauwkeurig plannen. Dat snappen wij ook wel. Uh, of moeten we er naar vragen? Dat kunnen, he, we kunnen ook uh, per punt of per cluster uh, dat bij de raad neerleggen en daar vragen aan laten stellen. Maar liever andersom. Um, ik heb even zitten kijken, er zijn elf onderzoeken, nou ja, het begint met een onderzoek. Er zijn 35 plannen in de bestuursagenda, dus uh, dat vraagt inderdaad om een nauwkeurige planning. Er staat echter maar twee keer realisatie in, en dat is voor de komende drie jaar wel een beetje beperkt. Want we hebben het over realiseren van ambities. Maar we begrijpen dat als je iets onderzoekt, vervolgens een plan maakt om het te realiseren, ja, He? ik snap het. Um, wat ons betreft beter plannen en beter plannen op realisatie. De Republiek Zandvoort, al dus de burgemeester, is van praten en doen, toch? Um, dus we zien uh, graag uh, de om, uh, in de volgende update ook wat meer ambitie op realisatie. Concreet in uh, programma 1 um, wil d 6 graag prioriteit voor de realisatie van de indoor tennishal... Daar praten we al langer over. En hij is toch weer wat naar achter geschoven, wat ons betreft. En we willen graag dat naar voren trekken waar mogelijk. En wanneer mogelijk. In programma 4, fysiek, wil D66 graag prioriteit en versnelling op de projecten. En ook, zoals we eerder gezegd door andere partijen, ook gericht op wonen. In programma 5 zien we graag een bespoediging van de haalbaarheid van de Duinstraat. Ook een van de projecten die mogelijk zijn. Um, en ook in programma vijf uh, een bespoediging op het GVVP, hè, waar we al dus wethouder Berendsen vorig jaar in juli al druk mee bezig waren en eigenlijk al af had moeten zijn en toch schiet dat weer kwartalen naar achter. Dus dat zijn de concrete prioriteiten. Dank u. Dank u wel, heer Van Marlen. Partij voor de Vrijheid, heer Vertichelen. Uh, dank, dank u wel, voorzitter. Er moet mij iets van het hart. Iedere keer wanneer energietransitie en duurzaamheid ter sprake komen, wordt daar een beetje lacherig over gedaan. En wordt er uh, op de man gespeeld. Je bent in verkiezingsmodus of mensen zitten te lachen. Wanneer ik hier feiten benoem, ontbreekt de nieuwsgierigheid van, goh, hoe kom je daarbij? Waar haal je die informatie vandaan? Wanneer ik hier feiten benoem, dan zijn dat verifieerbare feiten. Sommige waarvan door elke eerstejaarsstudent in de fysica kan worden bevestigd. Men is daar niet nieuwsgierig naar. De v PVV is van mening, zowel voor als na de verkiezingen, dat wij als bestuurders op zijn minst een morele plicht hebben om zorgvuldig om te springen met de financiële offers die we van de burger vragen. En ik zou de mensen willen oproepen om. Uh, ...en daar een beetje zorgvuldig mee om te gaan. Interruptie van de heer El Gabali. Voorzitter, is de PVV het ook met mij eens... ...dat we zorgvuldig met de planeet moeten omgaan? Sorry? Is de PVV het ook mee eens... ...dat we zorgvuldig met deze planeet moeten omgaan? Heer Van Tegen? Uiteraard. Ik was in mijn jeugdige jaren... ...een van de eerste demonstranten voor een beter klimaat. We moeten deze planeet niet vervuilen... Alleen waar het om gaat is, CO2 is geen vervuiling. Als u vindt dat CO2 vervuiling is, moet u stoppen met ademhalen, want u ademt 20.000 parts per miljoen uit. En het CO2 gehalte in deze ruimte is 1200 ppm, drie keer zoveel als buiten. Niemand heeft daar last van. Het leven van onze planeet is daarop gebaseerd. Het huidige niveau is gevaarlijk laag. Bij 150 en lager houdt al het leven op op deze planeet zoals wij dat kennen. Bomen en planten stoppen ermee. Dat is veel eerder een probleem. Dat zijn gewoon feiten. Interruptie, mevrouw Koper, PvdA. Meneer Van Tiggelen, u, u gaat toch in op de discussie die we met elkaar nog niet gevoerd hebben... of wij het met, met, met u eens zijn of de feiten waar u zich op baseert ook voor ons de feiten zijn waar de, waarop wij ons baseren. Wetenschappers hebben allerlei onderzoeken gepresenteerd, maar u presenteert... Een deel daarvan nu als uw feit. Dat is uw goed recht, maar we hebben die discussie niet gevoerd en ik wil hem dan ook graag niet in mijn schoenen krijgen uh, dat ik dat niet serieus neem. Als we daar een keer op een ander moment over gaan discussiëren, vind ik dat prima, maar niet als onderdeel van dit uh, agendapunt. Heer Elgebaal, is dit een interruptie op mevrouw Koper of op de heer Van Tichelen? Gaat u gang. Ja, voorzitter, het is ook meteen misschien een beetje een verzoek aan u. Ik zie op de hele beleidsagenda nergens het woord CO2 staan. Het is nou het tweede, het tweede punt eigenlijk, met de reddingsbrigade erbij... waarover het totaal over een totaal ander onderwerp gaat. Uh, ik vind het leuk en aardig uh, om het hierover te hebben. Ik kan er ook heel veel over vertellen, maar dat is niet op dit moment het moment voor. Eigenlijk wat mevrouw Koper al aangeeft. Ik zou dan ook vra willen vragen of we met deze discussie over CO2-duurzaamheid... nu uh, kunnen stoppen, want daar gaat het hierin niet om. Ik wil graag uh, wel discussiëren over de beleidsagenda... en over de reddingsmigane en over andere stukken. Maar op dit moment het hierover hebben, lijkt mij... is mij inzins uh, niet echt heel erg handig en toepasselijk. Heer Elkebali, dat lijkt mij ook uh, correct. Uh, heer Vertichelen, u kunt nog even reageren op mevrouw Koper... en de heer El-Gabali. en dan graag bij het agendapunt terugkomen. Dank u wel. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Niet gehinderd door kennis van zaken. Heel veel mensen in de politiek. kwakers zonder kennis van zaken en elkaar napabagaien. Wetenschappers roepen, 97% roepen. Het komt vanzelf goed. Meneer de voorzitter. Mevrouw, ja, sorry maar de vrouw... hoor, maar dit loopt toch echt uit. U, u spreekt zelf over het op de man spelen en insinuaties. En, maar u doet zelf niet anders. Valt het u op of valt het u niet op? Mij valt het wel op. Ja. En ik ben nu voor het eerst aan het woord hierover. Dus ik was het niet. Heer Van Tichelen, gaat u verder alsjeblieft. Ja, dank u wel voor uw opmerking. Uh, ik, ik moet u gelijk geven. Ik liet mij even gaan. Een aantal zaken ervaar ik persoonlijk als nogal uh, ergerlijk. En uh, ik zal dat uh, anders proberen te formuleren. Dank u wel voor uw feedback. Dat was het zover, voorzitter, want... Uh, we gaan hier de wereldproblemen toch niet even snel oplossen. Dank u wel. Dan was dit de eerste termijn van de leden van de commissie. Dan geef ik graag het woord aan wethouder Bluis. Erbij even, uh, niet off, nou een beetje off the record bijvermeldend, dat de heer Berens al twee derde van uw spreektijd heeft weggenomen. Dank u wel. De... <laughs> het, to het totaal van de raad uh, heb ik nog even niet inzichtelijk. Maar uh, in ieder geval voor het college uh, is er nog maar een derde van de spreektijd over. Dank u wel. Ik zal het kort houden, dames en heren. Um, eerst even algemeen over de, de, de bestuursagenda. De bestuursagenda in, in Zandvoort is, is eigenlijk opgezet als een agenda... voor zowel raad als voor het college. Om gezamenlijk op die items te sturen komende uitraadsprogramma en uitvoeringsprogramma. Dus wat wij hebben getracht, hè, hebben is inderdaad ook... dat uitvoeringsprogramma te scannen en dat in te vullen. Dit is uh, de, eerste, de eerste aanzet daartoe. Dat, dat ding is echt heel dynamisch. En hij, dat zal die ook uh, blijven. Is... Ja, dat denk ik. Is, is Interruptie, is het... heer Van Marlen. Dank u. Is het dan in plaats van die uitvoeringsprogramma... Uh, meneer Bluis, het is niet in plaats, want er is nog steeds een uitvoeringsprogramma. En wat er ook vaak gebeurt, dat er aan het eind of misschien halverwege de periode ook zo'n evaluatie op zo'n uitvoeringsprogramma kan komen. Maar wat wij hebben gedaan, we hebben het uitvoeringsprogramma vertaald in een bestuursagenda. En, en, en de heer Hendricks, het geeft de heer Hendricks dan terecht aan... ja, dus dan is het ook goed om hem nog meer te gebruiken, ook als raadsagenda. Dat hebben we ook in het verleden gedaan. Maar dat kunnen we nog beter gaan doen. Daar ben ik ook helemaal voorstander van. En hoe we hem monitoren... in principe is de bedoeling dat we hem monitoren bij voorjaarsnota, najaarsnota. Bij de begroting komt hij terug en bij de rekening komt hij terug. Dus dat zijn de, de eikmomenten, maar... Het lijkt me verstandig dat we in overleg met de griffie gaan kijken of we hem ook kunnen gebruiken om hem te gebruiken als, uh, raads, uh, uh, voor de commissies, hè, voor de raadsagenda. Daarnaast is het de, de, de, er staat ook een I en een B voor: hè, informatievoorziening of besluitvorming. De data is gebaseerd op het collegebesluit, dus de behandeling daarna is in de raad. Uh, Daarnaast het is het echt een dynamisch document en er, he, er wordt aangegeven, bijvoorbeeld onderzoek naar de realisatie van een indoor tennishal. Nou, het kan zomaar gebeuren dat, dat als u daar heel enthousiast van wordt, dat, dat er over een, over een kwartaal wordt geschre hier moet worden geschreven het komen tot uitvoering van een tennishal. En dan wordt hier dus aangepast. Zo dynamisch is dit stuk. Dus ga niet denken van alles staat er achter de comma uitgewerkt in. Want zo dynamisch is dat stuk. Rond bedrijventerrein in Noord zijn ook data's opgegeven. Dat is op basis van wat we nu weten. Dus dit stuk is echt dynamisch en we passen hem aan. Dus bij de voorjaarsnota komt er weer een update. En je zal ook zien dat er dan ook in de tijd meer ingevuld gaat worden. We kunnen de lijst heel lang maken. Ik had het nog zes keer zo lang kunnen maken dat ik alles achter de comma... Neer kunnen zetten. Sommigen hebben dat wel een beetje getracht. Ik zal dat, u heeft er niks over gezegd, maar er zit bijvoorbeeld één onderwerp in. Dat komt wel drie keer iets terug. Terwijl het niet zo groot is. Dus wij zijn ook steeds zoekende om dat beter te krijgen. Dus dat even als inleiding. Dan inhoudelijk de vragen. Over het Watertorenplein. Uh, daar komt trouwens. Binnenkort een korte mededeling over dat uh, het proces weer iets vertraagd is. Dus dat we nog steeds in de wachtstand staan, maar krijgt u een mededeling over. Ja, en we, we zouden de activiteiten kunnen gaan benoemen. Maar dat, dat, dit is dus ook zo'n voorbeeld. Dat kan je er dus in gaan zetten en dan schrijf je hem helemaal uit. En dan wordt het een hele lange lijst. Dan heb ik hem liever geüpdate op het moment dat er, dat er weer veranderingen in het proces zijn. Dus dat is ook aan u om daarnaar te kijken van hoe, hoe, hoe verdiepen we hem. Uh, uw verzoek voor... Uh, voor de woonvisie om die het liever in Q1 aan het eind te hebben. Zelf, hè? Dat geeft hij eigenlijk aan. Ik ga ernaar kijken hoe we daarmee omgaan. Ik denk dat ik wel met een, ook naar u ga informeren... want het heeft ook met het proces rond de prestatieafspraken te maken... hoe we dat kunnen versnellen. Want inderdaad, het is heel belangrijk dat we dat we dat, dat, dat stuk krijgen. En eigenlijk komt er alweer een stuk bij... want op het eind van het jaar heb ik toegezegd... nog recentelijk, dat we ook met een verdichtingsstudie komen. Die staat hier nu nog niet op. Dus die, dat is al de eerste wijziging die ik u kan meegeven. Zo dynamisch moet u dat ding ook zien. Want zo werkt dat. En we kunnen niet, niet alles maar gaan voorzien... in een hele lange lijst te maken... maar dat hangt ook van de ontwikkeling af. Voorzitter. Ja, Heer als de, de wethouder geeft aan dat het stuk zo dynamisch is... en dat geloof ik ook en dat zo'n planning kan natuurlijk altijd wijzigen... Uh, maar het ligt het dan niet voor de hand om in plaats van een evaluatie... of een tussenstand per PNC-moment, wat hij net eigenlijk schetst... om dit gewoon eigenlijk aan, bij elke commissievergadering te doen? Voorafgaand aan de commissie ruimte en economie... dat we gewoon zeggen van nou, dit is de stand van zaken van de, van de planning... en is er niks gewijzigd, zijn we daar snel mee klaar... en wij zijn er wel wat hebben we het erover. Dat is, inderdaad, om die dynamiek meer te benadrukken. Heer Bluis. Ja, dat, dat, dat kunnen, zouden we kunnen proberen. We, we hebben het eerder geprobeerd om het eerder te, te melden. We moeten gewoon samen kijken van hoe we dat het slimste kunnen doen. Kijk, wat wij ook gaan doen. Wij gaan hem ook zeggen van oh, wat moet er nog in Q1? Dus in onze staven komt Q1 nu naar voren. Hoe krijgen we dat geregeld? Dus het, het is elkaar ook scherp houden. Het is meer, uh, meer bedrijfsmatig proberen te plannen. Ik denk dat dat goed is. Dus we zullen dit meenemen. En op het moment dat de Raad vindt dat wij meer moeten informeren... en het anders moeten doen, wil ik ook gewoon via... Ja, misschien via het presidium, dat zo'n signaal krijgen... van hey, het moet wel al versneld worden. Maar laten we eerst proberen dit op stoom te krijgen. Want de eerste aanpassingen komen dus al bij de voorjaarsnota op dat stuk. Dus ik heb kennis genomen van de prio rond de herijking van de woonvisie. Die neem ik mee. R rond de grex. Ja, dat, dat, dat stuk was al klaar. Hè? Want met de grex zijn we nog aan, aan het zoeken... of we dat wel in het tweede kwartaal deze keer halen of dat we bij de begroting ermee komen. En dat hangt af, bij, in dit geval, van hoe, hoe de projecten... hoe ver we in de uitwerking naar nou, u toon komen... een aantal sessies aan rond project projecten komen. En hoe we het komen, kunnen komen. Dus we proberen dat, dat tweede kwartaal te halen. Maar daar is al van gezegd... er is een kans dat het bij de begroting gaat komen. Meneer Kramer, aanvullende vraag. Zit nou, dat... het uh, in plaats van uw tweede termijn? Nee, ik wil even interroperen op datgene wat hij zegt. Want uh, ik ben het niet meer eens dat hij nu zegt van... Dan komt het bij de begroting, want de accountant wil ook een splitsing van de grondexploitatie. En die splitsing kunnen wij alleen maar mee akkoord gaan als we ook een goede onderbouwing hebben per mjp. Dus ik zou al het mogelijke doen eh, om het toch zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Ja Bluis. Daar gaan we ook inderdaad aan werken. Uh, du duurzaamheid, uh, dan geeft u aan van het adres, het regionaal... Uh, uh, Energiestrategie. Die, die, die zit opgesloten in die uh, warmtetransitie. En misschien moet ik hem apart benoemen, maar daar zit hij in opgesloten. Daar wordt het trouwens al eerder over, in april wordt hij daar al over bij gesproken. Maar ik zal even kijken of ik hem nou wel of niet apart zou moeten benoemen. Dat is dan een puntje vanavond. Maar ik, ik heb hem zo neergezet van hij zit in die routekaart, zit hij ingedeeld. Uh, CDA geeft ook uh, de woonvisie aan, mevrouw Verheij heeft nog een vraag over de omgevingsplan. De heer Berendsen over de brandweerden en parkeren, komt hij zo op terug. GroenLinks zegt, ja, de 20, 21, ja, we hebben dat maar ingev tot die tijd ingevuld. Ja, dus, dus dat is de ambitie. We, we, er zullen dingen bij komen en er zullen dingen ook in de tijd schuiven. Dus, uh, partij van de Arbeid, ook de woonvisie, VVD. Ik denk dat ik in ben gegaan op, om hem om, om goed als instrument te gebruiken... Uh, D66 zegt vooral, ja, maar, maar kijk ook vooral naar wat de realisatie. En dat probeerde ik in het begin aan te geven. Sommige punten zullen van een, een plan naar re, realisatie gaan. Maar eerst moet het plannen zijn en, en u zelf ook besluiten nemen. En dan gaan we het plan invullen. Dus, dus ik verwacht wel dat er in 20 en 21 meer realisatiestukken naar voren zullen komen. Zo moet u hem ook lezen. En duurzaamheid even naar de PV. Ik heb u stuk... Heel goed gelezen en ik ben er ook mee bezig om antwoord te geven op uw vraag hoe wij de duurzaamheid zien in relatie ook tot uw opmerkingen over CO2 en hoe om te gaan met deze wereld. Maar daar komen we echt op terug en ik neem het heel serieus. Ik dank u. Dank u wel, wethouder Bluis. Ik wil um, snel weg, hè? ik kan gewoon rustig opstaan. Dat, dat, dat, dat, wel, dat gaat niet van uw tijd af, nee. u kunt rustig zoals gewoon opstaan. Ja. Tweede termijn. Er waren nog twee vragen, inderdaad. Ja, heel goed. Eén uh, vraag was nog voor mevrouw Verhey en straks nog één vraag voor wethouder Berendsen. Twee. Gaat u gang, mevrouw. Dank u wel, voorzitter. De heer Kramer van de OPZ heeft een vraag gesteld over de welstandsnota. Uh, en, en of we in Q3 uh, erover gaan praten of dat er dan al een nieuwe, uh, nieuwe nota ligt. We gaan er dan eigenlijk over praten, ook omdat we dan twee jaar hebben gedraaid... om het zo maar te zeggen, met de huidige welstandsnota. Dan kunnen, dat is ook een natuurlijk moment, denk ik, om dan eens te kijken van... goh, um, hoe willen we nu verder met ons welstandsbeleid... Een tweede vraag zag op het omgevingsplan Strand... en de nota van uitgangspunten. Um, die was nagenoeg gereed. Maar gelet op de uitkomsten van de afgelopen raadsvergadering... Um, moet gekeken worden hoe we dat weer gaan verwerken... In, um, dat, dat, uh, over de Jahrond paviljoens en het, uh, in part, de participatie van de uitbreiding van de Jahrond paviljoens mee te nemen in het kader van het omgevingsplan Strand... Um, het amendement dat is aangenomen, uh, nou ja, de, de laatste raadsvergadering, daarvoor moeten we kijken hoe we dat uh, in het proces gaan uh, inpassen. Dus eigenlijk was uh, de nota van uitgangspunten nagenoeg gereed. En nu kijken we even of we dat nog aanpassen of aanhouden om dat erin mee te nemen of kan dat binnenkort door. Dank u voorzitter, dat waren de openstaande vragen voor mij. Dank u wel, wethouder Verheij, wethouder Beretsen. Volgens mij is mijn spreektijd om. Ja, er is nog één minuut Volgens... voor het complete college. Dus... Volgens mij uh, zijn er twee vragen. Punt één is dat uh, de Duinstraat van waarom is die opgeschoven in de planning? Nou, dat heeft een hele eenvoudige oorzaak, omdat uh, de Duinstraat of liever gezegd de brandweerkers zijn de grens min of meer aan het politiebureau. En wij hebben begrepen van uh, de, de korpsleiding of hoe moet ik dat zeggen dat. Ten aanzien van de ontwikkeling van het politiebureau. In ieder geval eh, dat dat sowieso niet eh, binnen een realiteitsbestek eh, er is. En dan kunnen we wel alleen praten over zeg maar, dat hoekje wat van ons is. Alleen wij hebben gemeend om te kijken van. laten we ook even kijken van wat er, wat er straks voor plannen zijn ten aanzien van de brandweer. Of ten aanzien van het politiebureau. Want als daar wezenlijke veranderingen plaatsvinden, kunnen we beter kijken naar de ontwikkeling van die totale hoek. Als alleen van dat wij nu. Naar dat einde kleine stukje kijken. Dus daarom is dat op die manier is dat, uh, is dat, uh, ingestoken. Ten aanzien van, uh, van de startnotitie voor het GVVP, maar ook voor het parkeren, ik heb bij de vraag van. Uh, van... Dank u wel. Ja. <lacht> We gaan nog even door met de tijd. We geven u uh, nog even. Dat is nou jammer. Spijt. <lacht> Uh, heb ik net al aangegeven van, uh, wat de intentie is. En we proberen in eerste instantie gewoon toch te kijken naar een soort uh, totaalvisie of overalvisie voor wat betreft het verkeer. Uh, hoe dat verkeer uh, moet leiden, um, of hoe geleid worden. Ook met het oog op allerlei plannen die er zijn ten aanzien van bijvoorbeeld de entree en het badhuisplein. Omdat als we praten, daar, daar praten we nog steeds over zeg maar, uh, het samenkomen van twee uh, provinciale wegen... waar natuurlijk toch andere verkeersdisciplines gelden als dat dat strikt een uh, lokale en ook alleen maar puur lokale weg is. Dus we kijken nog naar wat andere oplossingen. En daarmee hangt, daar hangt namelijk ook het parkeren sterk af en ook zeg maar, de parkeernormen die wij eventueel zouden gaan hanteren. Want als wij bijvoorbeeld tegen, eh, bij de ontwikkeling van het badhuisplein zeggen van wij vinden dat het parkeren zou kunnen op P-Zuid, -P dan krijg je natuurlijk een totaal andere eh, zeg maar, opzet van de bebouwing op het Badhuisplein. En daar proberen we overal een beetje naar te kijken. En als u mij zegt van... Eh, ik vind al dat ik eh, bijzonder... En ja, ik had liever sneller gegaan. Eh, alleen, eh, dat heeft ook te maken met zeg maar, bepaalde capaciteitstoedelingen... die gelden in, in wat betreft onze ambtenaren. En dat zijn er maar een paar. Eh, die ook nog allerlei andere klussen hebben... Daar um, wordt nu volop ingezet. Dus we zijn nu bezig met een team om daar uh, vol gas aan te gaan werken. En ik zou al heel erg blij zijn als ik voor de zomer in ieder geval met een startnotitie kan komen... van welke richting wij op willen en dat aan u voorleggen en, en met u daarover discussiëren... en uh, tot een stukje besluitvorming komen, opdat we verder weg kunnen. En als we praten over zeg maar, uh, de, de doelstellingen zoals ze nu zijn, dan is dat al heel ambitieus. En als u vraagt om dat te versnellen, dan zeg ik simpelweg tegen u van sorry, maar dat zit er niet in. Daar ben ik heel erg duidelijk in. Is. Snel. Wethouder Berendsen, dank u wel. Uh, dan kijk ik even snel rond of er nog interesse is in de, de tweede, termijn. tweede termijn. Dat is de heer Hendricks. De heer Hendricks. Ja, voorzitter, niet, niet zozeer behoefte aan de tweede termijn, maar een korte vraag ter verduidelijking nog aan uh, wat de heer Berendsen net zei. Misschien hoorde ik het niet goed, maar ik hoorde hem iets zeggen over het politiebureau in relatie tot uh, de brandweerkazerne daar in de buurt. Dat was voor mij nieuwe informatie. Kan de wethouder daar wat verder op ingaan? Nou, zoals u weet, is, zeg maar, staat het politiebureau, Dat staat voor een groot gedeelte staat dat leeg. Uh, en uh, de vraag is gewoon van wat, uh, wat heeft de politie voor plannen met dat politiebureau. Wordt dat verder uitgebreid? Wordt dat uh, opgedoekt? Wordt dat uh, uitgebreid in de zin van het wordt toch beter benut? Of zegt de politie van we hebben daar gewoon hele andere plannen mee en we willen dat bij wijze van spreken bebouwen of op een andere manier eh, toepasbaar maken. Dus daar zijn we gewoon aan het kijken van wat is nou handig... om daar met een, hoe, hoe daarmee met elkaar om te gaan. Dus het heeft wat ons betreft geen zin om nu naar de Duinstraat heel te kijken... van wat voor andere mogelijkheden zijn, zijn daar. Eh, zouden we dat bijvoorbeeld helemaal moeten slopen... en bijvoorbeeld daar een stuk nieuwbouw gaan plegen? Wat zou kunnen? Ja? Alleen de vraag is gewoon van... Uh, laten we even dat afstemmen met op het moment dat de politie weet... van wat ze daarmee uh, van plan zijn, opdat we daar gezamenlijk in op kunnen trekken. Dat is de informatie die ik heb. Maar als u andere informatie heeft, dan wil ik dat graag weten... want dan is mijn informatie niet compleet. Eén nabrander, de heer Hendricks. Ik heb de informatie uit de mededeling van die de burgemeester heeft Samen wil ik dit graag meegeven aan de agendacommissie... zodat wil ik graag agenderen om ook met de burgemeester te bespreken... Want de raad heeft in het verleden toen er sprake zou zijn van sluiting van het politiebureau daar vragen over gesteld. En toen gaf de burgemeester juist aan dat ons politiebureau juist een hoofdvestiging is. Dus dat er helemaal geen sprake is of kan zijn van sluiting van dit pand. Dus daarom schrik ik een beetje van deze informatie. Maar die zou ik graag met de burgemeester willen agenderen voorzitter voor een toekomstige commissievergadering. Uw punt is duidelijk, dank u wel. Dan ga ik ervan uit dat dit de tweede termijn is geweest. Mag ik dan ook zeggen dat dit agendapunt als hamerstuk door kan? Of wenst iemand hier een bespreekstuk van te maken voor 26 februari? Het is helemaal geen raadstuk, dus dat is uiteraard niet nodig. Dank u wel. Dan is de tijd uh, om en sluiten wij direct dit agendapunt. Dan gaan wij door naar agendapunt uh, 6. Informatie over de verkoopmethode aandelen en eco. Een korte inleiding uh, hiervoor. Door de aandeelhouders... En Eneco is een, in een gezamenlijke stuurgroep besloten... de aandelen Eneco te verkopen via een gecontroleerde veiling. De achterliggende informatie valt onder de geheimhouding. Het even duidelijk zijn, het enige wat de raad hier wordt gevraagd... ...is uh, om de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. Dus het lijkt mij dat we hier uh, nou ja, heel snel doorheen uh, kunnen fietsen. Uh, zijn er insprekers op dit agendapunt? Ik ga uit van niet, nee. Dan uh, wil ik het woord uh, kort uh, aan de leden van de commissie geven. En dan wil ik graag beginnen uh, in mijn verre linkerhoek. Dat is gemeentebelangen Zandvoort. wie mag ik het woord geven? ja Mevrouw om de tijd de te de besparen uh, zal ik niet vragen om een besloten deel, maar uh, nou ja natuurlijk die geheimhouding die kunt u van ons verwachten. Dank u wel, heer El Gabali. Hamerstuk. CDA, Hamer. Heer Metters, Hamerstuk. Opz, Hamerstuk. Mevrouw Koper. Um, ja, ik heb in principe niets te vragen erover, dus uh, Hamerstuk. Dank u wel, VVD. Hamerstuk. D66. Hamerstuk. PVV. Een duurzame hamer van tropisch hardhout. Een hamerstuk. Mooi. Nou, dan hebben we dit uh, heel snel uh, behandeld. Uh, binnen de tijd in elk geval. Dit uh, conclusie is dat uh, agenda punt 7 een hamerstuk is. Dan gaan wij in één keer door naar de rondvraag. Is er iemand die iets heeft voor de rondvraag? Ik zie de hand van de heer El Gebali, GroenLinks. Gaat u gang. Om deze avond op een duurzame toonavond te sluiten... waar ik denk een ieder achter staat... Uh, wij als GroenLinksers gaan nogal even met de trein. En wanneer we nu bij de trein aankomen in ons mooie dorp Zandvoort... dan zien we aan beide kanten in het groen een zee van plastic liggen. Dat komt natuurlijk ook omdat nu de begroeiing uh, ja, weg is. Het is winter, dus er zitten geen blaadjes aan de bomen en aan het struiken. Waardoor het plastic heel goed zichtbaar is en de, de rommel die daar ligt. Um, ik kan eventueel even, als, het, als de commissie het wil, de foto's doorsturen. Uh, maar wij verzoeken de gemeente of om met ProRail of met de NS in uh, conclave te gaan... of zelf de mouwen op te stropen. En de rommel die daar allemaal ligt uh, weg te halen. Want het, ja, het is geen mooi visitekaartje voor wordt. Dank u wel, heer El Elkebali. Wil iemand hier nog iets op zeggen? Ja, daarom. Mag niet. Dus uh, zijn er nog andere mensen voor de rondvraag? Nee? Dan hebben we zelf uh, nog een kleine mededeling. En dat is om u eventjes op de hoogte te brengen van de verbruikte spreektijd, deze vergadering. Als ik even op mijn horloge kijk, is het vijf over half tien. Nou, dat lijkt me fantastisch. Ik kan me geen uh, voorzitter herinneren die dat ook... <lacht> In ieder geval: het uh, P van de A heeft nog 5 minuten 43 over. VVD nog 3 minuten 32. D66 nog 4 minuten 33. GroenLinks heeft nog 6 minuten 53 over. CDA 3 minuten 45. OPZ nog 4 minuten 26. PVV nog 4 minuut 49. Zandvoort nog 7 minuut en 3 seconden. En ja, dan zien we toch de enige overschrijding die heeft plaatsgevonden is bij het college. Met, met 3 minuut 27. Maar goed. Uh, ja, hartelijk dank. En hierbij sluit ik deze vergadering. Dank u wel.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 What? <laughs> I didn't know. Put it on my life, baby. I'm gonna feel right, baby. Can't promise tomorrow, no but I promise tonight. Got excuse it. me, excuse me, and I might drink a little more than I should. tonight.